In Bokstel in Noord-Brabant is vanmiddag een auto onder een passagierstrein gekomen. Daarbij is een inzittende van de auto omgekomen en zijn twee anderen zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij een onbewaakte spoorwegovergang. De toedracht is nog niet geheel duidelijk. De passagierstrein ontspoorde na de botsting met de auto. Daarbij raakte het spoor over een flinke afstand beschadigd. De veertig passagiers raakten niet gewond. Het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven is gestremd. De kan zeker de rest van de avond duren. In een huis in Berlijn zijn delen van babylijkjes ontdekt. De gruwelijke ontdekking werd gedaan door een vriend van de bewoonster. De vrouw had deze zomer zelfmoord gepleegd en haar woning was nog altijd niet leeggehaald. Volgens de Berlijnse politie gaat het waarschijnlijk om vier baby's. Hoe de zuigelingen om het leven zijn gekomen is niet bekend. Vast staat dat de baby's al dood waren voordat de vrouw zelfmoord pleegde.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 Ja, dames en heren, op een donder, ja, donkere donderdagavond zijn weer jouw lichtpuntje voor vanavond. Oh, oh, dat klinkt echt pliché-achtig, jongen. Dat klinkt heel erg. Sierf voor de alternatief dat Zo. Dat. Klinkt dat alternatief genoeg? Sierf alternatief even. Inderdaad, we zijn er weer voor vanavond om jullie te bekostigen met Warm hele mee. mooie muziek. Oh, mooie muziek, hè? dat is altijd goed. Zoals de eerste twee platen die gewoon fantastisch beginnen. Zoals de nieuwe Alice in Change. Ja, je krijgt die echt de vraag, wil je hard of harder? En dan denk <laughs> ik, ja, nou, gaan we voor hard. Want ik had nog je zin, harder. En dan komt hij. Ja, daarna nou moet je toch hard horen, of harder. Ja, uh, we begonnen met hard. Dat was dus Alice in Change. Ja, hard. hard Check af. my brain. En daarna de, de band, de, eigenlijk de tweede band, van, eigenlijk zijn eerste band van Corey Taylor. Zijn de, eigenlijk grootste band waar hij mee populair is geworden is Slipknot. Ja. Maar deze band is hier het tweede populairst geworden. Dan kan je nu op de b podia staan, en dat is Stone Sour, met Middle Scars. Oh yeah. Dat is echt jouw muziek. Ik heb trouwens moeders een keer jouw muziek laten horen. Ja, en wat zei ze? Ze de camera uit. Ja? Zei ja. ze niet van... Nee. <laughs> oké okay, jammer, want het is best wel briljante muziek. Wat heb je laten horen? Eh. Um, Slayer. Ja, maar dan ging je over meteen met het allerhardste, holy smack. Ik zie het al voor me. Jouw, jouw moeder in de kamer en op een gegeven moment hoor je gewoon keihard. Dat is toch, dat is toch bizar? Dat gaan we niet draaien in deze uitzending. Dat is een beetje te hard voor uh. jou. Misschien bij het einde. Misschien bij het einde. Oh. Nou, nee, ik denk, uh, Laat horen wat de al luistert. Nou, dit is... Ja, maar dat draaien draa draa we wel straks. Zullen we zullen eerst even op de rustige toer zijn. want ja, jij, ben, jij bent... Ik knal al meteen mijn eerste twee platen doorheen. En ik heb nou wel even zin om even wat rustiger aan te gaan doen. Zoals Florence in de Machine. Ken je dat? Mm, nee. Nou, Florence... nou maar dat heeft ook bij mij weinig te zeggen. Florence in de Machine is een beentje uit Engeland. Die is net aan het opkomen. Beetje om de uh, frontvrouw Florence Welsh. En het is een beetje... De muziek is een beetje een combinatie van soul en indie. En ze maakt zulke goede... Ja, ze heeft hele goede teksten geschreven. Zeggen ze. En daardoor komen ze nu al op de grote podiums staan. Zoals Glastonbury op Lowlands heb ik haar ook gezien. Een roodhaarige, beste mooie dame. Echt beste knappe dame. Um, en ze knalt gewoon van het podium af. Het is, het is, sommige nummers zijn gewoon hard. En ze is gewoon eentje wel van het type, type rockstar hoor. Want ze gebruikt al... En al... Ja. Dus uh, ze gebruikt alles al wat, uh, dat, uh, alles wat, wat er op de markt is, ja. Precies wat op de rockstermarkt markt is. Maar ze maakt dit soort muziek. Dat is toch eigenlijk. eigenlijk raar. is dat alternatief van ook rustig kan doen, toch? We zijn zo rustig als een ja, in een kootje. En dan komen we er, deze mooie, mooie jingle komen we weer aan bij het eerste stadium. Over tien minuten heb ik een primeur, dat kan ik je alvast zeggen. Een primeur? De nieuwe primeur, het stinkt hier, van de Foo Fighters. De nieuwe. Oké. Okay. Got him. Dus... En jij, uh, over, uh, jij verraste mij net. Want ik denk uh, geen uh, gasten vandaag. Ja, we, we hebben toch echt twee gasten. Ze komen straks. On, uh, ze, komen, ze zijn verwacht om kwart voor tien komen twee gasten uit Amerika. Best wel bekend van televisie, als ik eerlijk moet zijn. Maar voor de rest houden we toch een verrassing. Ze zijn hier om uh, kwart, voor uh, kwart voor negen zijn ze hier in de studio. kwart voor tien zo? Nee, nee, kwart een voor een beetje, negen. Een kwart ik, ik vergiste mij. Ik moest ze wel ja, even bellen. Ja, Amerikaanse nog. tijden. Ja, ik moest ze nog wel even bellen dat het hier een uur iets eerder is. Uh, want uh, ze zijn in Engeland gisteren aangekomen. Dus we moeten nog eventjes een beetje accromati Kijk, Natuurlijk in, uh, in, in het vaste land van Europa. Wijs, ik ben heel erg zenuwachtig. Ik denk dat jij dat ook wel bent voor, uh, voor deze twee gasten. Want het zijn best wel beroemdheden die gaan komen. Dat en dan, is, dan, ja, dan lig je mij gewoon niet in. Dit is echt gewoon slecht. Nee, ik dacht ik ga jou even voor de gein, uh, ja... Ja, een surprise voor je. Het is gewoon een dikke surprise. En weet je waarom ik dit heb geregeld? Omdat deze uitzending betekent dat ik een jaar, dames en heren. Een, een, jaar, een jaar, dames bij deze, bij deze omroep zit. Een jaar. Echt gewoon een jaar. Dames en heren, mag ik één applaus zien? Dank u, dank u, ja. Een jaar. Kijk, ik en, ik een krijg jaar. Een, en ik krijg geen staart. Nee, ja, ik wist niet dat jij een jaar zou... Zal... Zie je, hier is het personeel. Pers pers bewijs van. Sabbard is. Crap. Ja. En hoeveel jaar zit ik dan wel niet? Dat weet ik veel. Heel lang. Vroeger, toen ik nog 13 was, toen zat ik hier al. En je bent nu hoe oud? Ja, ik ren nu richting de 20. Jemig jongen, dan ben je hier bijna 7 jaar. 7 jaar? Dat is lang. Heel ik zit lang. hier, ja. Ik zit hier gewoon nog steeds. Het is wel. Het, ja, en je begon. Je begon je, ja, wacht, we gaan er gewoon een interview met Marcus van dan, dames en heren. Marcus van dan? Nou, nee, dank je. Dames en heren, mag één applaus voor Marcus van dan? Marcus, je zit nu zeven jaar bij deze Omroep. Ja. Hoe ben jij hier begonnen? Als dj bij een uh, bij vrijdag, uh, de vrijdagavond, uh, zit trouwens nog steeds. De naam is volgens mij wel iets anders geworden in de, in de loop van de tijd. Hoe heet heb die? je dat? Ja, daar heb je dat uh, fijne, fijne live dj-programma. Shit, met een Oh, dat, ja. we van, uh, uh, dat, je, dat je ook op de schermen ziet, van, uh, ja, die met, dat ze echt Precies. live breien hierboven straks trouwens Precies. leuk om naar te luisteren. Elke vrijdagavond hier op uh, van Zandvoort. Ja, trouwens, als we een naam even, en waar, even wisten te en waar, uh, um, Ja, daar ligt een lijstje. Daar. Daar ligt een lijstje volgens mij al. Elke keer ligt een lijstje. Weet je wat? We zitten er een plaatje in. En dan gaan we er even naar zoeken. Dan gaan we straks weer even verder. Dan maken we Met, straks het interview af. Inderdaad. Dat en, en dan gaan we straks ook naar de primeur van de Foo Fighters. Hier is Metallica. makkelijk onder een begrafenis passen. Nou, nothing else matters niet. Dan wil ik liefst Marco Bazzato, maar ik leef niet meer voor jou. Ja. Of vandaag staat saldo rood. .nl. Of, uh, va ja, vandaag is rood. Dat is ook wel grappig. Wat zou jij op je begrafenis draaien? Onderdeel van het interview trouwens. Onderdeel van het interview? Wat draai je op je begrafenis? Jeetje. Ja, Led Zeppelin. Nou, moet ik daar... Stairway to Heaven. Um, uh, Weet heet die goosert? Um, die uh, blueser met uh, uh, Tears in Heaven. Eric Clapton met Tears in Heaven. Hmm. Wat ga je draaien? Ja, ik weet het wel hoor. Ik weet wat. Ik ga draaien. Asher to Asher. Ja, Asher to <laughs> usher, Ja, Of Do <laughs> zo <read> so good. <laughs> nou, dan niet meer hoor. Um, ja, dat is een goede. Would you just bad in flamme Als <laughs> <laughs> je gecremeerd wordt ook altijd leuk, hè? ja. Inderdaad. Nee, dan wil ik je vrij. <laughs> Alles los. <laughs> Of benzine. Die is ook gaaf. Van uh, okay. Ramstein. Ja, nee. Wat, nee. Zou jij, wat zou jij draaien op je begrafenis dan? Ik uh, dit is wel een fijn interview zo. Ik twijfel over twee nummers dan. Uh, dat zou eerst lateralis van Tool wezen. Of van... Ah, of, ja, of, ja... Of, ja... Metallica met Sanitarium of zo. Zoiets wordt het wel. Nee! Nee! Nee! Nee? Nee, nee. Carriage Incorporated van uh, Metallica. Die wil ik wel op mijn begrafenis. Lekker hard, lekker beuken. Beetje dramatisch. Of Orion of The Call of the Cthulhu. Al, dat soort nummers mogen allemaal. Maar uh, het programma op de vrijdagavond heet See It. Ja. Oh ja, daar ben ik begonnen, ja. Daar, daar ben ik inderdaad begonnen, ja. Ooit. Vroeger. Met een DJ-cursus helemaal in het begin. En toen, uh, Kreeg je toen ben nog een... ik daar nog een beetje rond blijven hangen. Kreeg je toen nog een DJ-cursus, ja? Ja, man. Toen mag ik nog draaien. Wauw. Achteraf heb ik het nooit gekund. <laughs> en, hey, en Nou ja, het is wel goed om zo te beginnen, toch? Dus... Ja, en daarna ben ik uh, overgegaan tot techniek. Dan heb ik heel open uh, getechniekt. En daarna ben ik mede gaan presenteren met uh, iemand. Oké. Okay. Dat was uh, je weekend in. Op vrijdagmiddag. Oké. Okay. En daarna... Ja... Eigenlijk weer alleen techniek. En daarna ben ik hiermee begonnen. Wauw. Wauw. Wauw. Wauw. Nou, nou weet, je, weet, je wat zo, ja, weet je wat wel grappig is? Ik ben begonnen dus een jaar geleden in dit programma. Toen was Jolanda er nog. En Jaap en jij, waar was het team? Ja, heel, en ik heel was eigenlijk... in het begin was het Jolanda. Die zocht er iemand bij. Toen ben ik erbij gekomen. Toen dachten wij, hm, dat kan gezelliger. Toen hebben we... Want Jaap die kwam binnen en die had een of andere nummer van Reach Against the Machine of zo. Nou... Dat wou hij per se draaien. En ik denk, nou, dat is leuk. En dan wist hij wist een hele hoop. Toen is hij erbij komen zitten. En toen is Jolanda weggegaan. Toen nee, toen keer... was ik er al bij. Hè? Daarna kwam ik erbij. Ja, ja, ja. En ik kom niet zo heel vaak door scouting op zaterdag. En toen kwam jo ging Jolanda weg. Ja. En, en toen ging Jaap weg. Ja. Ja, en toen. En uh, nou uh, zitten wij uh, allebei uh, keihard in ons Remy. In ons Remy? <laughs> uh, ja, het is. Um, het is wel grappig. Het is wel grappig. Dit programma wordt trouwens, vind ik, steeds beter. Ja. Nee, we gaan zo eventjes de wheels draaien van uh, Foo Fighters. Het is namelijk half negen. Primeurtijd. Hé, hey, het stinkt hier wat. Is dit een filler? Ja, dat had ik als filler, denk ik. Ah, Oké, okay. gelukkig maar. Nou, weet je wat? We beginnen dan meteen over het uh, headbandje van Dave Grohl. ontstaan uit Nirvana. Knallend. Met het eerste album helemaal zelf ingespeeld door Dave Grohl. Tweede album de chaos, met goede nummers zoals uh, ja, Everlong, wie kent hem niet en plaat na plaat There is nothing left to lose, One by One In Your Honor, Skin and Bones Echo, Silent, Paces and Grace en nu komen ze eindelijk aan met hun Greatest Hits album, en de Greatest Hits album staat op Wheels het nieuwe plaatje van die vaatjes. ik denk dat het goed wordt Dat was het dus het nieuwe album, of het nieuwe nummer, van de Foo Fighters. Die knalt op een Greatest Hits album, Wheels. Klinkt En dan, na, en dan natuurlijk de nieuwe Muse Uprising. Een beetje een futuristische sound, zoals je al hoort. Uh -huh. Hey, uh, we gaan even bellen met iemand. Want uh, ze zijn er nog steeds niet. Eigenlijk hadden ze al lang in de studio moeten komen. Dus we gaan even bellen. Zo, even bellen. Toet, toet, toet, toet. Zo. Wachten, wachten, wachten. Wachten. Kunnen ze? Ja. Heb, heb je verbinding met de telefoon of niet? Laat ze voor? Ja. Hé, Hey, hey Ja, ja, hé, hey, daar zijn ze hoor. Dames en heren, mag je een applaus voor uh, Hey. Ja, Beavis is, uh, komt straks naar ons in de studio samen met zijn uh, maatje. Maar uh, jongens, hoe is, het, uh, hoe is het met jullie? No. Waarom niet? Waar, waarom wil je? Waar, waarom, ga, waarom ga je niet? Waarom zeg je dat niet? No way! Maar komen jullie nog? Komen jullie nog? Yes! En wanneer? Boobs. Wanneer? De, wat zijn? Wat? Hoeveel? Three boobs. Huh? Ah, jongens, jongens, jongens. <laughs> Dit. is... Hey, hallo. We zijn een beschaafd programma. Dan ga je toch niet alleen maar om tieten vragen. Three boobs. Waarom weer dan de vier? Ja. Hey yo. My winner's diligence. Ja. Oh, zo leuk. Ah, man. Er zijn wel stel <laughs> stel uh, stil, uh, gasten <laughs> bij elkaar, hè? Het zijn wel hele rare figuren ja. Hé, hey, als jullie komen, ehm... Um, wat nemen jullie mee? Ah, he's trying to touch my winner! Oké. Okay. Uh, wie, uh, uh, wie, uh, wie doet dat? Yeah. Oh, nee. Die andere, hè? Yeah! yeah. Oh, shit. Hij is er ook bij. Hallo? Ja, dames en heren, mag ik één applaus voor Butthead? Hey, baby. do you like a side of Butthead? Ja, Bad het is dus de, eigenlijk degene die ja, een beetje de stomme gast is van de twee. Ja, White. Hé, niet zo schelden joh, wat, wat denk je nou? Kom op. Call us back, immediately. Ik weet niet wat er gebeurt. Ze zijn nu weg. Ik denk dat ze zo nog in de studio komen. Dus in ieder geval, ze zijn onderweg. Ja, de rest ons niks anders dan het interview met Marcus afmaken. <laughs> zo Marcus, één la, de laatste vraag over jouw radiobestaan. Oh, ja. Ja, vragen over mij. Dat is altijd wel interessant. Altijd, altijd leuk. Zeg het eens, ja. Als jij nou uh, um, uh, in de tussentijd tussen jouw dj ervaring en hier, wat heb jij daar tussendoor gedaan? Want jij hebt niet zes jaar lang gedj'ed. Uh, nee, ik heb uh, heel veel techniek gedaan. Techniek? Want als je bij CWM Amsterdam kan, kan je ook die techniek in dus? Mm, ja, ligt eraan. Ik ben ermee begonnen, dus. Oké. Okay, ja, uh, ik heb tussendoor natuurlijk uh, drive-in shows gedaan, dat nam ook al veel tijd in beslag. Ja, dat, doen ze dat nog steeds? CFM of niet? Nee, nee, CFM sowieso niet. Maar, wie maar wel? ik heb gewoon gewerkt uh, voor, voor de showtechniekbedrijven, zoals uh, ground control. Echt geen reclame natuurlijk op de, uh, ja, dat de dat showtek. Nou, dit is geen reclame meer. Dit is uh, gewoon. Uh, hoe slecht kan je het krijgen? Oeh. Oh. Uh, ja, om te citeren van. Uh, om te citeren wat hun ervan vinden eigenlijk, uh, is het gewoon. Uh... Nee. Nee? Nee. Waarom, wat, wat, wat, het is, het is gewoon eigenlijk deze. What the fuck? Ja, dat is het, uh. wat, Waarom is dat, uh, waarom is het zo erg dan? Nou, gewoon slecht bedrijf. Dan, uh, slecht voor de mensen. Slecht voor uh, de mensen die er werken. Shut up. Oh. Hé, hey, doe eens even normaal joh, we hebben nog steeds aan de telefoon hoor. We hebben gewoon in de, ja, op de achterkant horen draaien. Hé, hey, ja, geef eens even je maatje biebes weer terug. Nee. Hé, hey, biefers, hoe is het, uh, jongen? Kom op nou, even doorrijden naar de studio, want uh, jullie zijn er nog lang niet. Damn, we're smooth. <laughs> nee, wij zijn smooth, niet jullie. Kom nou even naar de studio toe, dan gaan wij uh, onwijs hard... Uh... I poop too much. Uh, Goed, mm, waarschijnlijk dan... van... Brino. Ja, dacht ik al. Ja, inderdaad, van de burritos. Wat, wat krijg je daar... Hé, hey, vertel eens, als je burritos eet, wat krijg je dan uit je reet? fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Zo! Oké! En je hebt... Ja goed begrijp je Ja, waarschijnlijk als hij bezig is met... Oh, maar... Ja, want het komt gewoon door die burritos, hè! Dat is gewoon echt dat... Die almeidie I am I have no bangol! En hij ze poepen... Ja, die gasten jongen, echt... Laten we een lekker plaatje gaan draaien! Sleip! the rock Zo, met zo'n prut hier dan niet op tijd een plaatje klaar heeft staan. Hé, hey, ho, ho, ho. Ik heb hey, nu ho, iemand ho, naast ho. me staan die helemaal tegen jou is, hè? Choke your own chicken, dude. What's wrong with you? Ja, wat is er nou mis met jou? Oh, ja, met mij helemaal niks. We gaan gewoon... Oh, dat is ook wel gaaf. Om in het tweede uur gewoon op de etter gewoon een gevecht te houden. Jij hele de ik de ander wordt En gewoon tegen elkaar. Oké, okay. en dan is het echt zo... Are you sure you're ready for this? Kijk, daar gaan we al. En dan maar kijken, kijken wie elkaar kan uitlukken met een soundboard. Want wij zijn gewoon echt de dikke. Gonna watch a porno and you keep interrupting me! Huppaka. Oh jee. Yeah. Nee, dit was trouwens uh, block party. Met, uh, een blogparty. Met, This London is a vampire. It sucks the blood right out of me. Oftewel, The Song of Clay. Sperm is a terrible thing to waste. Vind ik ook. Sperm is a terrible thing to waste. Zie maar banghal. Yeah, ja, jij right. kent het jij kent het helemaal ben. Don't make me smack you Oh, gaan we schelden ah! You must let go If you are rooted in the towel The force of the earth will support you Yeah, but like When are we going to kick some ass? <laughs> yeah. Patience, my son Have you forgotten your lesson so quickly? But master Does not the fire need water too? <laughs> Does not the mountain need the storm? Does not your scrotum need kicking? <laughs> Kick him in the nads, Beaver. You're a stupid son of a bitch. <laughs> <laughs> echt Beaver's bed, dit is echt geweldig. Jij hebt het nog nooit eerder gezien, hè, dan... Uh, nee, ...dan dit. Alleen maar, ja, vanaf veraf een beetje. I think wonder. your mom dropped you when you were a baby. <laughs>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 Shut up. bro. I'll kick your ass. The Almighty Bangolio. Bangolio. Bangolio. Check in the nuts, Biba. Okay, ik denk dat uh, we enough weer genoeg gespeeld hebben tijd voor echt weer wat echte muziek How I'm ditching these losers and you know, <laughs> coming over to my place or something. Waste You'll make another face Just kick the, the pedals down Come on and move it Don't make another sound I'll put you to it It ain't the question what It is the question why It's what you wanna know How young you wanna die <laughs> Bob. <laughs>